De rechtszaak tegen de man die dreigde met een schietpartij op scholen in Leiden wordt in het openbaar behandeld. De verdachte van 19 had gevraagd om behandeling achter gesloten deuren, maar zijn verzoek is afgewezen. Het dreigement veroorzaakte in april veel opschudding. Alle middelbare scholen in Leiden bleven een dag dicht. Vanochtend begon de rechtszaak.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 Het thema van de volgende kinderboekenweek is feest. Voor het thema is gekozen omdat de week voor de zestigste keer wordt gehouden. Het kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Harm de Jonge. Hij won vorig jaar een zilveren griffel voor vuurbom. Het weer nog vanuit het zuidwesten regent. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden regenachtig en 10 graden. Dit was het. E Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A15 van Gorkum naar Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonden. Drie kilometer door een ongeluk, er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam op de parallelbaan bij de Van Brienne-Noordbrug een file van twee kilometer. Er staat er een auto met pech waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen, harmonica Jim. Speel nog eens even dat lied van Kon Konkarolineke. Straatje liep een muzikant Speelde populaire liedjes Voor het venster hoorde een oude vrouw Al die leuke melodietjes Zag je zij aan je yeah.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 Vooraan feest bij elkaar als het gehouden paar Over 25 jaar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 Diep in de nacht, steeds weer zijn smokkel waar: de grens overbracht. Klein was het smokkel.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 Godert van Koljem, met de Zuiderzeebeladen. Maar eerst die Willem Parel. Dat was natuurlijk Wim Sonnenveld met Poen, Poen, Poen, Poen. Poen, Poen, Poen, Poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, Poen.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 Niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, pon, pon, pon, pon.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 Sching de zee hier te keer.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 Dat de bakken en de post vele malen s nachts bezorgden en dat hij werd afgelost. Mensen noemen elkaar geen nietje. Eenmaal zien. Zo kreeg na deze dame ook de grote stad hem klein. Want hoe vindt een vakbekwame bekwamen, tuinknechtwerk op het Leidseplein. Het water van de gracht ging lokken, de droevige einde leek nabij. Toen hij plots werd weggetrokken is die zij. Mensen doen elkaar geen liedje. Eénmaal zing je allemaal. Allemaal het oude liedje. Het is de schuld van kapitaal. Zo loopt hij pas 18 jaren en met een brutale kop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 Totale.